Ja. Maar eh, zoon, je wel even wat met mies, jongen, willen? Ja, tuurlijk wil ik met jou, jongen. Ja. Dat, dat bekende lied van jou, weet je wel? Haar we even een ordere orde voor opmaken. maken. Ja. de vlam in de pijp, maar dan op zijn fries. Ja, dan maken we er gewoon lekker lam en lam en lijf aan. Oh, ja? Dat is een goed idee. Schroeg ik even op. Ja. Lekker lam, lekker lijf. Ja, lekker, ja, dat kunnen we nog. Met de vlam in de pijp, maar dan maken we dan in dit fries van lekker lam, lekker lijf. Ah, oké, okay, ja, oké. Okay. Uh, oh, en de orenboel die betekenen we wel? Dat is even, dat even maken, een beetje doen, mooi, Ja. Oh ja. oh, maar maar de kop, <tie> lekker lam, lekker lijn. Zo stoel ik de boodschap wel in mijn illegale wijntje. Chris, ik pak de kop vol Lekker lam, lekker lijn. Draag de mooie frisse nacht, maar ik mag er wel om drinken, denken. Want de bliesjes staan op wacht. Wat een feest om je te oh. riden. Nou is illegaal adres. Want dan geven we weddeloft in. Snap, verbloewders bij de les! Hier is schelte, hier is honor. Hier is Heng de terugchauffeur. Wat een willen in ons wensje, als ik hoor de mond wijskeur. <tie> <tie> <tie> Lekker lam, lekker lijn, zo stoo ik de malle paardel. In mijn illegale wijsje krijg ik pak de kop vol Lekker lam, lekker lijn, tot de mooie Friese nacht. Maar ik mag er wel om denken, want de bliesjes stellen op wagen <laughs> en Dan zie je wie een plakje. School de antenne uit. Omroep Friesland is in makje. Drokken wij er sam maar uet. jij schelte, die jij onnen. Voor de fan en voor zelf de vleuren. En vanzelf voor de lessen, leven is haar kwad de Lekker lijn, zo sto ik de boud van het In mijn illegale wijntje. kreeg je zin pak, de koppel gel. Lekker lam, lekker lijn, er een mooie, frisse dag. Maar ik mag er wel om denken, want de bliesjes staan op wacht. Skelter, pak de accordion, snel. snel. Ah, ja, ja. <laughs> kan je mooi, jongen, wat kan jij goed spelen nou? Ja, hij kan Maar kan hij goed een mooi Ja, vrouw. Een gitaar, kijk, ik kijk, bij. kijk, wat kan die kijk, kijk, Ziet <hazien> iemand kijk, daar ja, ik wil een echte truckchauffeur hoor, scheld. Wil je ja, een beetje buikdansen? Ik zeg, ja, ja ik wel een echte truckchauffeur. Daar gaan we ja. weer hoor. Lekker, o, ja. lekker lam, lekker lijf. Zo sto ik de blauwe In mijn illegale wijsje. Krijg je pak de kop vol gel. Ja. Lekker lam, lekker lijf. Rond die mooie, frisse ja. nacht. Maar ik mag er wel aan denken. Want de priestjes sterven ja. wacht. We gaan nog een keer. nog één keer. Nog oh, één keer. Ja, ja, ja. Lekker lam, lekker lijn. Zo ik de bal bij Del. De in in mijn illegale prale Krijg je zin in het pakken en de kop vol Dat is snel. Lekker lam, lekker lijn. Zie je, licht. Licht. Licht. je vieske nacht. Maar, maar ik wat er wel op denken. Want de plisjes staan op wacht. Met die vrekte muziek. Het is afgelopen. Oh. Oh, nee, nee. Ja, het waren zo enthousiast. Hij <laughs> is afgelopen. Wat ja. ves ja. Wat kan ja. je zo'n mooie jongen wijn hadden?